Uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Oud-presentator Willem Duis is overleden. Duis was een icoon van de Nederlandse radio en televisie. En de Japanse premier mag blijven als hij straks maar vertrekt... Er is veel zon vandaag, ook wat hoge bewolking. Het wordt 18 graden op de wadden tot 23 in Limburg. En ook morgen veel zon, er staat wat meer wind. Middagtemperatuur morgen 18 tot 25 graden. Zaterdag ook vrij zonnig en warm. Vanaf zondag neemt de kans op buien toe, mogelijk met onweer. Vannacht is presentator Willem Duis overleden in zijn slaap... in een ziekenhuis in Hilversum. Willem Duijs begon zijn carrière bij de AVRO-televisie in 1959... waar hij talloze programma's presenteerde. Grote doorbraak was het tv-programma Voor de Vuistweg... waarin hij met de beroemde Vissenkom op tafel... 175 uitzendingen lang bekende en minder bekende gasten ontving. En ook met de eindeloze stoet dieren die in zijn programma de revue passeerden, wist hij dikwijls de lachers op zijn hand te krijgen. Zo had hij ooit een keer een babykrokodil te gast. Dames en heren... Ik kan door de huid van dit dames tasje heen eh, het hart zeer goed voelen kloppen. Gelukkig voelt hij niet hoe hard het mijne klopt. Want ik zie me daar een kunstgebiedje zitten, zo ontzettend scherp. Ik geef hem even terug. Gewoon voor het gemak. Ik geef hem even terug. Duits presenteerde behalve Voor de weg diverse andere programma's... waaronder het Grand Gala de Udisc, Jonge Mensen op Weg naar het Concertpodium... en Muziek Mosaïek. Op de radio, dat begon elke zondagochtend rond de klok van tien en zo. Goedemorgen trouwe muziekvrienden, fijn dat u er weer bent. En fijn dat ik zo'n stapel cd's bij me heb... om u ook het komende uur hopelijk weer blij te verrassen. En hoewel Willem Duis zelf geen nood kon zingen... bleek hij tijdens zijn 40-jarige carrière een neus te hebben voor muzikaal talent. Duis stond aan de wieg van artiesten als Mathilde Santing... Laura Fidji, Martine Bijl, Christine Deutenkom en ook Lee Towers. En Lee Towers hebben we nu aan de telefoon, Leen Huizer. Uh, wat dacht u toen u het nieuws hoorde van Duis? Nou ja... Ik, ik, ik stond uh, op het Willem Duisplein moet je nagaan, hm. uh, voor Sterren.nl. Die zijn daar een, een, een televisieprogramma aan het te opnemen voor de top 100, Nederlands top 100 alle tijden. En toen, uh, toen hoorde ik het nieuws. Ja, en dan, als dat dan twee minuten is voordat je op moet, is dat een slecht moment toch? Wel een klap. Ja, dus ik uh, was aangeslagen. hij hey, uh... Had u eerst de plaat geproduceerd? U, uh, hoe, hoe kwam hij aan u? Willem heeft mij 35 jaar geleden ontdekt. Uh, ja, ontdekt zijn natuurlijk ook andere mensen die daar al vooraf gegaan zijn, dat begrijp je wel. Maar uh, Willem had een band gekregen uh, uh, van een opname met de oude Millers waar ik mee bezig was, waar ik bij betrokken was. En hij wist niet wie ik was. En hij hoorde mij zingen. En hij was daar dermate ongelooflijk enthousiast over. Dat hij, uh, ja, dat hij mij uh, zondagsmorgens in zijn radioprogramma begon te draaien. Maar dat wist ik zelf niet. Dus moet je je voorstellen, ik luister altijd naar zijn programma. En op een gegeven moment vindt hij verhaal over een, een, een, een, een nieuwe art. Een zanger die ontdekt was en die mee gewerkt aan... Uh, een uh, American songbook album ja. waar eigenlijk Eddie Doornbos aan mee zou hebben moeten werken. Maar die uh, Eddie had het te druk met zijn schilderen in Zuid-Frankrijk op dat moment. Dus uh, we hadden ze gevraagd of ik daarom mee wilde werken. Afhankelijk van één song. <coughs> nou, dat zijn er vijf geworden. Nou ja, en, en de, de, de, de telefoon stond groeien van mensen die enthousiast waren over, over datgene wat ze gehoord hadden. En in binnen twee weken was ik bij hem in zijn televisieprogramma. Nou ja, en vanaf dat moment was ik, nou je kunt wel zeggen, Nederland je heel beroemd. Hij heeft heel veel betekend voor u, carrière. Hij heeft, ja, dat, dat kun je wel zeggen. En ik, uh, daar ben ik hem altijd ongelooflijk dankbaar voor geweest. We hebben altijd een hele echte vriendschap onderhouden tot het laatste moment. En daarom was ik zo ongelooflijk blij ook dat... Uh, dat de wereld draait door en een heel programma aan hem heeft gewijd, waar ik gelukkig ook bij was. En daar heeft hij ongelooflijk van genoten ook. Dus ja, hij was natuurlijk gewoon een te doen, maar hij snapte alles nog en hij, hij begreep alles nog en hij herkende iedereen nog. Alleen zijn spraak was uh, dermate uh, ongecontroleerd dat hij slecht kon communiceren nog wat dat betreft. Maar u heeft hem nog even de hand Jawel, gedrukt en, en, en ik, ik belde regelmatig, af en toe bij hem langs, even bijpraten, voor zover als dat ging, en dan genoot hij die van... En dan hoor je zo'n bericht hoe ze overlijden, wat denk ja, je dan? het is een heel dubbel gevoel, dan sta je daar, weet je. Komt weer op een of dag. en dan net voordat je op moet, krijg je zo'n bericht. Ja, dat is natuurlijk een slecht moment, toch? Ik vind dus het een, ik, heb het, uh, ik heb You Never Walk Alone opgedragen aan Willem. Kijk. Ik uh, dank u voor de uitleg en ik wens u veel sterkte ermee. Bedankt. En op televisie is vanavond om vijf voor half elf op Nederland 1 bij de AVRO een in memoriam te zien. Een leven voor de vuist weg heet dat programma. Is gemaakt door Han Pekel en daarin vrienden en oud-collega's van Willem Duis die herinneringen aan hem ophaalden. Vijf voor half elf dus op Nederland 1 en op Radio 2 zendt de AVRO ook een eerbetoon aan Duis uit. En dat is tussen zeven en acht. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Rusland sloot eerder vandaag de grenzen voor groente en fruit uit Europa. En dat is nog een klap in het gezicht van de Nederlandse groente- en fruittelers. Die bedrijven waren al zo hard geraakt door de EHEC-bacterie. Nico van Ruiten, voorzitter van LTO Glaskracht, die vertelt dat er juist steeds meer groente naar Rusland werd geëxporteerd. Vorig jaar exporteerden we voor ongeveer 150 miljoen euro. En in de afgelopen maand mei hebben we ongeveer 20 miljoen euro aan waarde uitgevoerd naar Rusland. Dan komt er zo'n e-hack-affaire met komkommers en zo. En met al die andere uh, producten. Wat denkt u dan? Wat betekent dit? Nou, dit betekent dat er weer een stuk uh, belangrijkst de markt weggevallen is. En uh, telers kunnen hun product niet meer kwijt. Uh, vrachtwagens van handelaren worden bij de grens tegengehouden en teruggestuurd. En het is zo tegenstrijdig. Want uh, juist gisteren werd duidelijk dat uh, onze producten schoon en veilig te eten zijn. Dus dat is een drama, zeg maar. Ja, ja, en wat moet er nou weer gebeuren om ja, de Russen te overtuigen dat die grens weer open kan? Nou, ik denk dat dat uh, toch een taak is van onze staatssecretaris Bleker en uh, diplomaat uit Brussel... om toch Russische collega's uh, te overtuigen dat dit gewoon een buitenproportionele maatregel is. Ja, nu Bleker moet aan de gang. En er is nog meer aan de hand, want ook de Verenigde Arabische Emiraten... die uh, gooien de grens voor komkommers uit Nederland dicht. Krijgen we net binnen, ook uit komkommers uit Spanje, Duitsland en Denemarken. Maar ja, ook daar zijn ze bang. Het heeft toch te maken met uh, vertrouwen. En uh, wij hebben steeds uh, de laatste dagen gepleit. voor uh, gewoon een goede communicatie hierover. ten aanzien van onderzoeksresultaten. en de relatie naar de vruchtgroenten. En uh, nu de, uh, zeg maar de speciale verdenking in de richting van vruchtgroenten gisteren weggenomen is. Uh, begrijp ik niet waarom dat uh, ook niet door de Duitse autoriteiten uh, duidelijk gecommuniceerd wordt. Zij, voorzitter van Ruiten van LTO Glaskracht. Dus de Ara Verenigde Arabische Emiraten verbieden ook groenten uit nederland Duitsland.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 De douane in Thailand heeft op de luchthaven van Bangkok... 451 schildpadden in beslag genomen. Dieren zaten in koffers van een vlucht uit Bangladesh... met een totale waarde van die schildpadden voor 23.000 euro. En in die koffers bleken verder zeven krokodillen te zitten. Die gaan dan naar de Thaise markt voor ruim 200 euro per stuk van de hand.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 Wielrenner Ricardo Rico heeft een nieuwe ploeg gevonden. De omstreden Italiaan gaat voor een kleine Kroatische ploeg rijden. Rico werd eerder dit jaar ontslagen bij de Nederlandse wielerploeg Vakansolij... nadat hij in opspraak was gekomen. In februari werd hij met spoed opgenomen in het ziekenhuis met nierklachten. Volgens een arts het gevolg van een mislukte bloedtransfusie... die hij zichzelf zou hebben toegediend. Rico, die dat altijd heeft ontkend, had al een bedenkelijke reputatie, omdat hij in 2008 werd betrapt op doping en voor 20 maanden werd geschorst. Hockey International Kelly Jonker is tenminste vier maanden uitgeschakeld en mist de komende Champions Trophy in eigen land en het Europees kampioenschap in augustus in München-Gladbach. De speelster van Amsterdam moet een operatie aan de linker schouder ondergaan, een ingreep waarvoor normaal gesproken een revalidatie van meerdere maanden staat. Golfer Robert-Jan Derksen is niet van start gegaan in het Wales Open, een toernooi van de Europese Tour, want Derksen, prof, heeft nog te veel last van de ripblessure. die hem vorige week tot opgave dwong bij het PGA Championship in Wentworth. Derksen liep de kneuzing op bij het pakken van zijn koffers. En wij gaan naar het verkeer bij de AWB Erwin Daardt. Er zit veel vakantieverkeer op de weg, in totaal 60 kilometer. Ik geef een, een selectie op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Meer en Blarikum, daar staat 4 kilometer. En tussen Laren en Afrit Buntschoten 6 kilometer. Op de A2 Eindhoven Maastricht voor knopend Kruisdonk 5 kilometer file. Dan de A12, Duitse grens Arnhem, voor knooppunt Oud-Dijk. 2 kilometer door een ongeluk, de weg is weer vrij. A28, Utrecht richting Amersfoort, voor afrit en Dolder vier. Op de A58, Bergen-op-Zoom richting Vlissingen... staat tussen Bergen-op-Zoom en knooppunt Markizaat 7 kilometer file... en daardoor ook op de A4, Antwerpen richting Bergen-op-Zoom... tussen de Belgische grens en knooppunt Markizaat, 4 kilometer. En verderop op de A58 richting De Zee... staat tussen afrit Kruiningen en afrit Ierseke 4 kilometer file. Dankjewel, Erwin. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. In een ziekenhuis in Hilversum is radio- en tv-icoon Willem Duis overleden. Zijn programma Voor de vuist weg was een begrip. Miljoenen mensen keken naar die talkshow. Willem Duis was 82. En ander nieuws, het Russische importverbod voor verse groenten uit de EU... maakt het drama voor de Nederlandse telers compleet, zegt de landbouworganisatie LTO. En de van verdachte Radko Mladic heeft lymfklierkanker... zegt zijn advocaat in een Servische krant. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Bussen worden veiliger als daar mandarijnengeur hangt. De vraag voor vandaag is: hoe beïnvloedt geur ons gedrag eigenlijk? Op deze hemelvaartsdag gaat het in het radiodagboek van Tony Neef. onder meer over het geloof. En gelovig is die niet, hoewel de kerk lang heeft geprobeerd om zijn aandacht te trekken. Ik kreeg altijd bij mijn verjaardag uh, tot een 18e een kaartje van de hervorming. Nederlands hervormde kerk. Maar ik geloof dat ik er nooit binnen ben geweest. Maar ja, als je 18 gepasseerd bent, dan ben ik inmiddels rijkelijk. Dan krijg je geen kaartjes meer. En Stand.nl bestaat 10 jaar dit jaar. En daarom doen we in ons jubileumjaar op de feestdagen iets bijzonders. Ook vandaag weer een stelling uit de oude doos. In 2002 hadden we een stelling over de vakbonden. Na 9 jaar nog steeds een actueel onderwerp. Want hebben de bonden nog wel bestaansrecht of zijn ze overbodig geworden? En daarom onze stelling, en u mag erop stemmen...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 Ja, mandarijnengeur maakt de bussen veiliger. Althans, dat denken ze bij Connection. In een paar van hun bussen is een speciale parfum verspreid. Vrouwelijke reizigers gaven aan zich veiliger te voelen... in de naar mandarijnen ruikende bus. En Lunch vraagt zich dus af, hoe beïnvloedt geur ons gedrag? Gaan we zo meteen over praten met Adam Tasi. Die is van geurbedrijf Smartnose. Die heeft ook die geur voor Connection ontworpen. Maar eerst Koen van Tanker aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent woordvoerder van uh, Connection. Ja, Hoe zijn jullie op dit idee gekomen? Nou, we willen graag dat mensen zich prettig voelen in onze bussen... en alles wat daarbij kan helpen, dat um, bekijken wij. Um, een geur verspre verspreiden in een bus, dat um, uh, hebben we als experiment opgenomen... om te kijken of dat inderdaad effect heeft. En welke geuren waren er in de aanbieding? Nou, we hebben één uh, geur laten ontwikkelen in zes varianten... en twee varianten hebben we ook daadwerkelijk in het experiment meegenomen. En die geur die heet Refresh Voyage... U zei net dat hij naar mandarijn um, ruikt, maar hij heeft een top van mandarijn en bergamo, een hart van violet en anjer <laughs> en een basis van patchouli, frans leer en vite ver, een zoethout. Kijk aan, uh, dat klinkt prachtig. Maar je, je moet wel ergens beginnen bij het ontwikkelen van die geur. Dus u, u hebt toch wel, neem ik aan de opdrachtgever, een, een soort van kader gegeven. Hoe bent u aan die gegevens gekomen dan? Ja, ja. Um, Adam die dadelijk nog in uw uitzending komt, die kan daar echt alles over vertellen. Die is specialist op dit gebied en um, ja, daar ben ik snel over gevraagd. Daar kan ja. ik u niet. Maar ik bedoel, hebt u eerst onder, onder uh, reizigers een, een, een enquête gedaan? Zo van wat, wat vindt u nou een lekkere geur bijvoorbeeld? Nee, we hebben, uh, geur, we hebben de twee geuren die we in het experiment mee hebben genomen, hebben we in bussen verspreid. Dus Um, in één bus hebben we de ene geur gedaan en de andere bus de andere geur. En we hebben ook bussen genomen waarin geen geur werd verspreid. Vervolgens zijn we de mensen gaan vragen die in de bus zaten van hoe vindt u het hier in de bus? Voelt u zich prettig? Um, en zo zijn we door gaan vragen en hebben we gekeken van vinden mensen zich prettig, voelen mensen zich prettig in de bus met een geur of juist niet. Ja, En hoe reageren mensen daarop? Um, daarop reageerden ze dat uh, um, er in elk geval één significant verschil uh, waarneembaar was bij geur A. Dat is één van die twee geuren die wij gebruikt hebben. En um, daar was echt te merken dat bij 10% van de vrouwen... Um, zij uh, zich uh, aangaven dat ze zich prettiger voelden in de bus, veiliger voelden in de bus. Ja, Vrouwen reageerden er uh, beter, in ieder geval anders op, dan mannen kennelijk. Ja, en vrouwen zijn voor ons heel belangrijk... omdat zij twee derde van de doelgroep vormen. Twee derde van de, de klanten die met de, met de bus reizen. En daarnaast ook nog eens uh, een groot belang hechten aan sociale veiligheid... in het openbaar vervoer. Dus voor ons allemaal argumenten om dat als extra belangrijk te zien. Ja, En, en dit als een, een proef hebben in een, in een bepaald gebied. Gaat u het nou het hele land invoeren bij Connection? Nee, het is nog niet de bedoeling om het in te voeren in bussen. Um, maar we bieden het wel aan als optie... Wij, wij rijden in 28 gebieden met bussen van connection. Dat doen we in opdracht van de van de decentrale overheden daar, de, de provincie of een regio. En in samenwerking en samenspraak met zo'n um, regio kijken wij of um, uh, het een, een idee is een geur te verspreiden in de bus. Ja. Uh, zijn er ook mensen, want ik, ik, ik kan me ook zo voorstellen, ik, ik, ik, ik, hè, ik heb daar gelijk visioenen bij, zo'n directievergadering met Connection, en dan wordt dit onderwerp besproken dat er ook wel mensen zijn die zeggen, ja, kom op, doen even normaal, we moeten gewoon die mensen van A naar B brengen, en dat is ons werk. Ja, toch is het zo dat uh, in welke ruimte u ook komt, iedereen probeert u een, een prettig verblijf te geven in een, in een bepaalde ruimte. Er wordt rekening gehouden met vormgeving van meubilair. Dat is gebeurd in een bus natuurlijk ook. Er wordt gerekening gehouden met kleurgebruik. Stelt u zich maar voor als ik u um, zou neerzetten in een bus die helemaal knalrood van binnen is, ja. dan wordt u waarschijnlijk wild. Um, dus kleuren um, hebben daar ook een invloed op. Je zou zelfs kunnen denken aan muziek in een bus, dat dat de sfeer verhoogt. Um, en geur is daar ook een element bij. Ja. En uh, de buschauffeurs? Ja, de buschauffeurs... Krijgen die verplichte uh, deel mee? Uh, die hoeven nog geen uh, corporate uh, uh, connection geur op. <laughs> maar dat zou ook een mogelijkheid kunnen zijn, dat ze een eigen after-save krijgen... Die, uh, de Connection geuren ja, is. Ja, ja, want daar begint het natuurlijk allemaal. Um, goed, um, nou, u, u gaat bekijken of u het misschien zelfs wel in dit hele land gaat invoeren. Maar in ieder geval kan het nu op aanvraag al, begrijp ik. Ja, er zijn dus nog geen plannen om het uh, überhaupt in te voeren ergens. Het is een experiment geweest om te kijken dat we het ergens kunnen aanbieden in een regio. En in overleg met opdrachtgevers in een regio kijken we of het wenselijk is of niet. Goed. Dank voor uh, het aan de telefoon komen. Koen van Tankeren, woordvoerder van Connectie. Want dan gaan we nu snel naar de man die die geur heeft ontworpen. Um, dat is uh, Adam Tasi. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent van geurbedrijf Smartnose. U ontwerpt dus geuren. Hoe gaat dat nou precies in zijn werk? Hoe, hoe komt u nou met... Uh, nou ja, meneer Van Tanker heeft net dat hele verhaal verteld van wat er allemaal in zit. Dus hoe we niet te herhalen. Ik, ik noem het maar even mandarijnengeur. Hoe bent u er nou opgekomen om dat uh, dan per se voor die bussen te bestemmen? Nou, er is een heel geurselectietraject aan uh, vooraf gegaan. Voor Connection hebben we daarmee het uitgebreide traject uh, voor gebruikt. En dat is als volgt gegaan. We hebben eerst gekeken naar de kernwaarde van het bedrijf. Waar staat het bedrijf voor? Wat is het DNA van het bedrijf? Waar... Uh, hoe zien de reizigersconnection? Vanuit die kernwaarde hebben wij internationaal uh, gezien... meerdere parfumeurs gebriefd met een uitgebreide briefing... om daarvoor geuren te ontwikkelen. Nou, ja. Daar zijn een uh, hoop geuren uitgekomen. Die hebben dan een panelonderzoek van reizigers voorgehouden. Uh, die hebben eigenlijk dus geselecteerd welke geuren... we wetenschappelijk uh, in de bussen in Zuid-Holland gingen testen. Ja, ja. En dan blijkt dus inderdaad dat vrouwen daar beter, uh, ja, beter op reageren dan mannen. In dit geval, ja klopt. Hoe kan dat? Nou, het was in de perceptie van veiligheid. Bij vrouwen ging 9% omhoog. En bij mannen zagen we ook uh, uh, uitkomsten. Bij mannen ging bijvoorbeeld het welbehagen uh, omhoog. Maar uh, specifiek op perceptie van veiligheid, dat ging bij vrouwen omhoog. Uh, ja en waarom dat is? dat? dat laden bij vrouwen op, uh, op die variabelen. Ja. U, u zit dus in de geur, hè? Uh, is dat, zeg maar, het ruiken, uh, je neus, is dat een zintuig wat een beetje onder, onderbelicht is? Want heel vaak zijn we natuurlijk bezig met uh, visuele dingen vooral. Ja, wij mensen zijn natuurlijk heel erg visueel ingesteld. En, en onze neus is vaak een ongeschoten kindje. Terwijl onze neus het enige zintuig is dat direct met de hersenen staat. En dat is met ons limbisch systeem in onze hersenen. En daar worden emoties, herinneringen en genot... Uh, uh, gereguleerd. Um, en met van, van andere vier zintuigen zie je dat de prikkelingen via het talamus, een soort van filter in de hersenen, komen. Dus niet alle prikkelingen wat je ziet, hè, ook als je op straat loopt steekt de hond over, er gebeurt van allerlei dingen. Um, dat kan niet allemaal bevatten. En met geur komen die prikkels direct door in de hersenen. Vandaar ook dat als je bijvoorbeeld een geur ruikt van een, van een parfum of van gras of van welke geur dan ook, dat in, in, een, in een split second komen de emoties en de riddingen naar boven. Daarom is geur zo'n sterk middel ook marktig ah. technisch. Dus... Maar als je zegt tegen iemand gemaaid gras, dan zullen ze ongeveer... Oh, iedereen weet onmiddellijk hoe dat ruikt. Hoe uh -huh. lang kan je een geur eigenlijk onthouden? Uh, ze zeggen dat, uh, dat, dat ons uh, geurgeheugen na één jaar uh, 50% achteruit gaat. En dat ons visueel geheugen binnen een half, half jaar... Uh, met, met nog meer, volgens met 60% uh, achteruitgaat. Ja. Uh, in principe is onze neus ook met ons lange termijn geheugen verbonden. Hè? Ook daarom dat, dat geur uit je kindertijd... nog uh, steeds als je volwassen bent heel sterk emoties en ringen kunnen oproepen. Dus uh, ja, geuren zijn met lange termijn geheugen verbonden... en kunnen dus uh, eigenlijk een leven lang uh, impact hebben op iemand... als iemand een bepaalde geur uit. Ja. Nou, We hebben dit, dit voorbeeld gehad van Connection. Het wordt vaker ingezet. Kunnen we nog meer voorbeelden noemen? Uh, ja, zeker. Bijvoorbeeld uh, alle Nederlandse treincollectoren, uh, daar, daar doen wij ook de geurverspreiding voor. We hebben bijvoorbeeld ook voor uh, bijvoorbeeld een niet-commercieel uh, commercieel project, we voor de Tilicloud gedaan. We hebben een, een theatershow voor gehandicapte uh, voor kinderen en hun ouders uh, van geurbeleving voorzien. Uh, we doen het heel veel voor, uh, voor A-merken, geurmarkten. Dan moet je denken aan merken als Ambitur en Zwitserland en uh, Robijn en dergelijke hmm. merken we hebben daar eigenlijk een heel breed portfolio in van commerciële en non-commerciële ja. maar Ook bijvoorbeeld de Rijkswaterstaat, een van onze klanten. Ja, ik hoor ook de politie in Rotterdam, waar, waar ze een experiment hebben gedaan in, in, in cellen met arrestanten. Ja, klopt. Ja, dat was echt een, dat was een heel leuk onderzoek. Dat was tussen 2007 en 2009 in samenwerking met het Radboud Universiteit hebben we dat gedaan. En daar hebben we ook diverse geuren van ontwikkeld en diverse geuren getest. En bij een, een, een sinusappelachtige geur, dat was een geur die ook nare geurtjes neutraliseert. En daar zagen we dat het, dat het verbruik van en, en van arrestanten met 5 tot 10% terugging. Dus de voorraadkosten die. Die bleven voller en daarna zagen we ook dat arrestanten vaak op de intercom drukten. In het begin snapten dat niet, ja, ze kalmer worden, waarom druk dan vaak op de intercom en daar kwam uit dat ze vaker wilden douchen. Dus het, het verschil tussen hun eigen lichaamsgeur en de geur in de cel werd zo groot dat ze de neiging hadden om, om vaak te gaan douchen. Dus mensen uh, gedragen zich vaak ook na hoe het in de ruimte eruit ziet, hoe het daar ruikt en wat voor beleving daar is. Ja. En bijvoorbeeld als je in een ruimte zit waar het uh, helemaal piekelbello schoon is, dan je niet snel de eerste zijn die een kauwkampapiertje neergooit. Maar in een kroeg waar bijvoorbeeld overal troep ligt, ja, dan, ja. dan gooit het kauwkampapiertje ook zo weg. De, de huizenmarkt zit heel erg op slot op dit moment, maar er wordt altijd gezegd, van als je dan kijkers krijgt, dan moet je bijvoorbeeld eerst een appeltaart hebben gebakken of zo. Dan, ja, dan hangt daar een huiselijke sfeer en dan zijn mensen gelijk om. Klopt dat of niet? Ja, dat is geen lieve, dat is, geen liefde, dat is uh, zeer zeker waar. Dat is, uh, je speelt in op de, op, de, op de beleving van mensen. Je creëert een bepaalde verwachtingsprobleem, een bepaalde beleving die mensen die een huis willen kopen aanspreekt. Hun welbehagen prikkelt. Um, ja, en daardoor meer ja, het huis als fijner, als, als, fijne, als huiselijker gaan ervaren. En ja. Ja, wat komt daaruit voort? Ja, dat ze het huis ook eerder gaan kopen. Ja. Ik begrijp het onderzoek dat ze gras, chocola en leer op, op een bijzondere manier. Dat zijn de meest geliefde geuren. En zweetgeur is dan. Uh, het minst geliefd, daar kunnen we ook ons uh, alles voor, uh, voorstellen. Nog even, kan, kan alle geur uh, gemaakt worden eigenlijk? Want we kennen natuurlijk dat boek, dat Parfum, uh, waarin de hoofdrolspeler uh, de geur van een maagd probeert te vangen. Nou, dat, wordt, dat blijkt dan erg moeilijk te zijn. Er is ook een, een mooie film over gemaakt trouwens. Uh, zijn alle geuren na te maken? Um, alle geuren zijn principe na te maken, ja, klopt. Het is, uh, er zijn enkele wat moeilijkere geuren, als je bijvoorbeeld... Een een geroosterde kip neemt, wanneer je langs een slager loopt en dat je echt het, het krokant velletje al bijna proeft door de geur. Ja. Dat is een lastige, maar in principe valt echt alles na te maken. En we hebben alle gekke geuren al nagemaakt, van de geur van bastonjekoekjes koekjes tot en met de geur van uh, bijvoorbeeld Walrussenpoep voor het dolfinarium. En alles <lacht> daar tussenin, echt alle gekkigheid. Ja, alles is, alles is in principe na te maken. En wat leuk is, mensen kunnen... Zo'n iets meer dan 10.000 verschillende geuren ruiken. Wat mensen moeilijk vinden is om een label aan een geur te hangen. Als je een bepaalde geurtest doet, wat ruik je dan nou? Daar zijn mensen in principe heel slecht. Dus met marketing technische toepassingen... is het ook goed om er iets zelfs bij te doen. Om mensen te leiden van wat ruik je nou? Om dat ja. ook te laten zien. En des te meer zintuigen je daar... Prikkel, ja. consistent prikkel. Uh, ja, dus des dus te de heftig ook de beleving wordt, des te de significant de attentie en de ook. De combinatie van beeld en geur is dus uh, is, is, is de perfecte combinatie in dit geval. Uh, u hebt er een mooie bedrijf aan overgehouden, een mooie business ook en, en een prachtig verhaal. Dank daarvoor. Adam Tasi van Geurbedrijf Smart Noos. Het Radio-dagboek. Deze week met Tony Neef. En ik speel donderdagavond deze week... voor het eerst uh, Cyrano in het musical m -Lab. Dat is vanavond dus. In dit vierde deel van zijn radiodagboek zijn we bij Tony thuis... en uh, bij zijn Israëlische vriend Benny. En op de ochtend van Hemelvaart komt het gesprek dan al gauw op het geloof. Uh, Benny is nu koffie aan het zetten. Dat vandaar dat, dat is die Clooney-koffie. Uh, het apparaat. Hemelvaartdag. En daar had ik niet op gerekend dat het Hemelvaartdag is vandaag. Want ik wilde eigenlijk gaan sporten. Maar uh, oh, dankjewel, koffie. Ik kreeg altijd met mijn verjaardag uh, tot een 18e een kaartje van de herf, Nederlands hervormde kerk. Maar ik geloof dat ik er nooit binnen ben geweest. Ik geloof dat, uh, dat uh, mijn ouders daaraan verbonden waren en die hebben mij toen ook geregistreerd als uh, zijnde hervormd. Maar ik ben totaal niet uh, religieus opgevoed. Maar ja, als je 18 gepasseerd bent, dan ben ik inmiddels. Rijkelijk, dan uh, krijg je geen kaartjes meer. We krijgen. Um, cake uit Israël. <laughs> Benny is net in Israël geweest. Wortelcake, toch? Ja, maar zelfgemaakte. votentaat. Uh, water, uh, Wij hebben. Um, overal in. Uh, dat is eigenlijk ook graag de wens van. Benny's moeder. Is je moeder echt nou heel erg gelovig? Nee, die is eigenlijk. Nee, maar uh, ik bedoel, ze niks niet melk en nee. Uh, vlees. Nee, koosje, uh, precies. precies. Nou, je ja, moeder dus kan dat toch geen Nederlands kan. verstaan, dus uh, als ik niks zeg, dan eet je er altijd alles op. Dus, ja. uh, <laughs> dat, is, dat is wel zo, maar goed. En zo is, eigenlijk is Benny zo Joods als heel veel mensen, of zoals ik dan, hervormd ben. Dat is eigenlijk het geval. Maar dus bij de deur, daar hangen dus uh, mezuzot. Eentje is een mezoza. Er zit een soort uh, gebed in, met de hand geschreven. En die hebben we in Israël gekocht. En hij bevakt de deuren of de huizen van de joden. En moet er ook to toch door een rabbijn iets mee gedaan zijn, toch Benny? Officieel wel, maar uh, ja. dat hebben we niet gedaan. Maar het is de bedoeling dat als je, in ieder geval bij de, bij de buitendeur, als je weggaat... of als je binnenkomt, raak je hem even aan en je... Geef je vingers een, een kusje en, en dan ben je beschermd of weet ik veel zoiets. Of als je binnenkomt dan is het uh, hier païs en vree. Nou, dat, uh, tot nu toe heeft dat ook wel, <laughs> is dat ook wel heel goed gegaan. Ja. Kijk, dat is dan wel weer een nadeel van uh, artiest zijn, geloof ik. hoor. Die zijn zo bijgelooflijk als de pest. Als een voorstelling goed gaat en je hebt iets raars gedaan, dan ga je het de volgende dag weer doen. Ja, want dan denk je, wel, dat helpt, weet je. En dan, Ik ben wel eens... Uh, als je auditie hebt of zo, dan was ik al met de auto een straatje verderop. Dan denk ik, oh shit. En dan rijd ik weer helemaal terug. En dan ga ik toch nog even. dat doen. Gewoon, ja. Ja, noem het maar bijgeloof, ja. Ik geloof absoluut in, in, in dat er iets meer is. Maar ik noem dat geen God. Ja, soms noem ik het ook wel God. Maar. Mijn vader is overleden. tien, elf jaar geleden. En ik weet zeker dat hij wel ergens bij me is. Zo nu en dan heb je ook wel eens dromen. En dan denk ik, oh, dat was jij. Je bent toch even weer langs geweest, weet je wel? En daar dat geloof ik wel in. En daar, ja, ik hoop het ook eigenlijk. Ik hoop dat, ik, dat we allemaal leuk uh, rondzweven later. Mm. Want er liggen, omdat Benny naar Israël is wel iets geweest, allemaal eten in de koelkast. Nou, ja, dit is wel zo. Hij is, uh, woont nu 18 jaar hier. Hij heeft huis en haard verlaten. Ik zeg wel eens: van nou, als we nou uh, een beetje binnen zijn, of weet ik veel, als we geld over hebben, dan wil ik heel graag. In Tel Aviv een, een, een appartementje hebben. Als misschien een beetje payback time. Stel je voor als ik kan, zou kunnen leven van schrijven. Dus ik, ja, dat zou ik wel willen. Ik ben, heer, ik ben gek op Mediterraan, euh, mediterraanse klimaten, zeg maar. Heerlijk vind ik dat. Dit is Trina. Dat is een soort sesamachtige substantie. Met heel, heel veel knoflook. Nou, Daar heb ik gisteravond nog even lekker van zitten snoepen. Maar dat ik zo'n spijt van. Ik ben wakker met zo'n droge bek. Dat is echt niet normaal. Ik heb echt aan de kraan gehangen vanochtend. Iets van vier keer. Dus dat moet ik niet meer doen. Heerlijk eten trouwens. Vanavond speelt die uh, Tony dus de eerste voorstelling van de musical Cyrano... in het M-Lab. Hopen dat het met die... Uh zoals hij dat noemt, droge bek, dan beter gaat, want hij speelt de hoofdrol. En daarover natuurlijk veel meer in zijn laatste radiodagboek Morgen. En deze uh, dagboeken worden gemaakt door Maarten Bleumens. Terugluisteren kan op lunch.ncv.nl radiodagboek. Uh, op deze speciale dagen, het is vandaag Hemelvastdag, zoals u weet... Uh, doen we altijd een stelling uit de oude doos die nog steeds uh, kan... En vandaag is dat. Vakbonden zijn overbodig. U mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Gaan we zo meteen doen. Instand.nl, Nu eerst onder Duiven Nederwit. Radio 1. Het NOS-journaal. Willem Duis is overleden. Radio- en tv-presentator van de Avro. Hij overleed vannacht in een ziekenhuis in Hilversum. Duis presenteerde programma's als Voor de Vuist Weg en op de Radio Muziek Mozaïek. Hij verzorgde ook commentaar bij het Songfestival en bij tenniswedstrijden. En hij produceerde gramafoonplaten. In 1999 nam hij afscheid van de radio. Met tv-werk was hij al eerder gestopt. Duis kwamte de laatste jaren met de naweeën van een herseninfarct. Willem Duis is 82 geworden. Het Russische importverbod voor verse groenten uit de EU-landen... maakt het drama voor de Nederlandse telers compleet. Dat zegt landbouworganisatie LTO. Rusland is na Duitsland en Groot-Brittannië onze derde belangrijke afzetmarkt. Ook de Verenigde Arabische Emiraten hebben de grenzen gesloten voor onder meer Nederlandse komkommers. En optimistische geluiden uit de luchtvaartsector. De recessie is achter de rug, zegt de organisatie IATA. In april was het wereldwijde passagiersvervoer 7% hoger dan begin 2008. En dat was vlak voor de crisis. En dit was nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. En Stand.nl. Jurgen van den Berg. Het Stand.nl bestaat dit jaar tien jaar. En dan, daarom doen we in ons jubileumjaar op de feestdagen iets bijzonders. Ook vandaag op Hemelvaartsdag, dus een stelling uit de oude doos. In 2002 maakten we een uitzending met als stelling. Vakbonden zijn overbodig. En die stelling leggen we nu, negen jaar later, weer aan u voor. We zijn benieuwd hoe u nu over die stelling denkt. Vorige maand werd de interne ruzie tussen het bestuur van de vakcentrale FNV en FNV-bondgenoten op straat uitgevochten. inzet van het conflict was de, in de ogen van bondgenoten, slappe houding die de vakcentrale innam in de pensioendiscussie. Uiteindelijk sloten de rijen zich en kan de FNV weer eensgezind onderhandelen met de werkgevers. Maar het vertrouwen van het volk in de bonden heeft wel een deukje opgelopen. Hebben die bonden nog bestaansrecht of zijn ze overbodig geworden? Ik praat erover met Jules Thewes, emeritus hoogleraar toegepaste economie. Hij is ook directeur van SEO Economisch Onderzoek. En uh, meneer Thewes, goedemiddag trouwens. Goedemiddag. U voorspelde in 2003 in de Volksland dat in 2013 de bonden niet meer zouden bestaan. Ja, nou, dat, dat, de, ik denk niet dat dat een correcte voorspelling wordt. Ik denk dat het ze nog wel even langer uh, blijven bestaan. Ja. Maar ik verwacht wel dat ze op de duur uh, uh, verdwijnen... of in elk geval onder een andere gedaante, tot totaal andere gedaante verder gaan. En de reden daarvoor is dat het aantal vakbondsleden in de loop van de tijd daalt. Ja. En alleen maar daalt. Ooit zijn er, was 40% van de werkende mensen was lid van de vakbond. Nu is dat 22% en dalende. En ja. op dit moment zijn er ook heel veel ouders... Mannen, 45-plussers, zeg maar even de babyboomers zijn lid van de vakbond. Ja. Nou, die verdwijnen het volgende ja. 10, 15 jaar. Laat, laten we daar zo meteen even wat, ja. wat meer op inzoomen, want we beginnen standpunten dan altijd met drie keuzes en daar mag u eigenlijk allemaal ja of nee op zeggen. Okay. En dan gaan we zo meteen even uitgebreid over de stelling praten. Prima. Hier komen de keuzes. De bonden zijn meer bezig met hun eigen bestaan, zeg, dan op te komen voor de werknemers. Nou, daar ben ik het niet mee eens, nee. Oké, okay, over 10 jaar bestaan de bonden zeker niet meer. Laat me dat maar wagen, ja. <laughs> Oké. Okay. En als de vakbonden wegvallen, dan is het hek van de Dam in Nederland. Nee hoor, er zijn andere oplossingen. Goed, nou gaan we zo meteen uitgebreid over praten. Ik zeg nog een keer die stelling, vakbonden zijn overbodig. En ik zeg tegen de luisteraars, als u het daarmee eens bent of mee oneens... sms dat dan naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen, nummer 0800-1101. Dus 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u twittert, gebruikt, dan hekje standpunt. Uh, als gezegd, hey, we deden die stelling ook in 2002. Toen was 41% het eens met uh, de stelling. Um, u zegt nu, um, uh, meneer Thewers, vakbonden zijn overbodig, eens of oneens. Um, nou, vandaag, niet, uh, vandaag zou ik het nog niet zeggen, maar op de duur wel. En dat duurt denk ik nog 10, 15 jaar. Dat hangt dus inderdaad samen met de babyboomers. Hè? Dus die, die, die mensen die nu uh, 50 en plus zijn, die, die zijn vooral lid, die zijn hoofdzakelijk lid van de vakbonden. En, uh, en, die, en die, die gaan dus de volgende 10, 15 jaar met pensioen. Ja. En dan zakt het vakbondslidmaatschap nou, uh, nog verder. Maar hoe kan het, het dat jongeren daar niet meer voor de porren zijn? Nou, het hangt, denk ik, vakbond hangt heel veel samen met het gevoel van solidariteit. He, per definitie is een vakbond een, een solidair uh, gezelschap. He, je komt voor elkaar op, je vecht voor elkaar. Ik denk dat de jongere generaties, wat individualisten zijn... de jongere generaties zijn over het algemeen ook beter opgeleid dan de ouderen. He. Dat uh, onderwijsniveau stijgt in de samenleving. En, en kunnen dus zelf beter voor zichzelf opkomen. Ja, en, en dat was natuurlijk vroeger anders. Want ook toen werden jongeren gewoon lid van een vakbond, toch? Ja, ja nou, maar vroeger hebben we het dus over de jaren uh, 50, 60. Hè? Of, of in elk geval als je echt heel ver teruggaat. Uh, zeg maar tussen de, tussen de beide wereldoorlogen in, toen, uh, toen de arbeidsomstandigheden heel erg slecht waren, toen er nauwelijks een, uh, na, na, toen er nog geen welvaartsstaat of zorgstaat was. En, uh, en, en geen arbeidsrecht en geen sociaal recht en zo. Nou, toen hadden vakbonden natuurlijk een, echt een hele belangrijke rol in de samenleving... om die verworpenen der aarde, heette dat toen, ja. om, die, uh, om die te verheffen... En, ja. die, en die zekerheid en een beter loon te geven. Maar, Ondertussen is dat uh, heel erg veranderd. Ja, maar, maar, maar dat gold dus toen ook voor jongeren. En u zegt, dat is nu een groot verschil met, met 2011... Dat, dat jongeren eigenlijk veel meer zelf hun dingen uh, regelen. Ja, en, en plus ook omdat. We, de, we hebben natuurlijk een, een, een stevige verzorgingsstaat die voor de zwakkere zorgt. We hebben uh, het arbeidsrecht is heel erg uitgebreid. We hebben, we hebben een uh, sociale zekerheid die is, uh, bestaat voor werkloosheid en voor arbeidsongeschiktheid. Dus het hele, is dus een heel pakket staat er. En, uh, en, en alles wat we nu doen of waar we over praten, zijn veranderingen in die, in die verzorgingsarrangementen. Ja, maar ja, toch, uh, als je nu de, de kabinetsplannen zo van, van een paar weken op een rij zit. En ook, ook ziet wat voor kritiek daarop is. Vanuit de samenleving met name zou je toch juist denken... dat is een voedingsbodem voor nieuwe leden, voor die vakbonden juist. En toch, nou, af en toe, wat was het, een aantal jaar geleden, was er een, een manifestatie op, op het Museumplein hier. Naar de aanleiding van de, van, de, van de pensioenplannen die ze op dat moment hadden. Ja. Nou, toen kwam er enige, enige reuring in de, in de, tussen de werkende bevolking. En dan zag je dat heel eventjes het lidmaatschap weer toenam. Mensen vinden het toch wel mooi als er geknokt wordt voor hun. Maar dat, dat, dat is ondertussen weer, weer weggezakt. En, en af en toe doet de vakbond, hè, recentelijk hadden ze een actie onder de schoonmaken en dan proberen ze daar weer wat, leef, wat, wat, wat leven in de brouwerij te brengen... Wat, wat voor, die, voor die mensen op te komen. En dan, dan krijgen ze wat meer leden, maar dat is, dat is niet structureel. Structureel zakt, uh, zakt het aantal mensen. En dat heeft inderdaad met jongeren te maken die het mee doen... Hoger opgeleide, eh, etnische minderheden, vrouwen bijvoorbeeld. Ondertussen is bijna de helft van de arbeidsmarkt zijn vrouwen, of de, daar gaan we naartoe. Vrouwen zijn ook veel minder lid van de vakbond. Ja. Uh, dus je kunt zeggen van, ja, een minderheid is, is lid, toch onderhandelen die bonden vaak namens een hele sector. Dat is eigenlijk dan best gek natuurlijk. Dat is inderdaad heel gek. Niet alleen per sector, maar uh, waar de vakbonden op dit moment in de samenleving een belangrijke rol hebben, is de Sociaal-Economische Raad, de CER. Uh, of in de Stichting van de Arbeid, hè. dus daar waar ze op nationaal niveau met werkgevers uh, samen zitten om, uh, om belangrijke veranderingen op dit moment. De, de, de, de, de veranderingen in het pensioenstelsel bijvoorbeeld. Ja. Nou, we, dus, zij hebben dus omdat we, we, we, we, we, hun macht is op dit moment in de samenleving, hang, hang, hangt samen met het geloof wat wij hebben in, in het poldermodel. En, en het feit dat we het poldermodel willen gebruiken om, uh, om dingen te veranderen in de samenleving. Daar hangt het mee samen. Maar het klopt natuurlijk niet echt met een dalend aantal leden. Dus echt leven die bonden een beetje boven hun stand, zegt u. Da ja, ja. Ja, nou ja, goed, ze zijn eigenlijk vergelijkbaar met, uh, met, een, uh, met een politieke partij. Een politieke partij heeft ook weinig leden en heeft heel veel macht. Alleen ja. voor een politieke partij dat, de, hebben we om de vier jaar verkiezingen voor. Ja. Dus dat heeft een democratisch gehalte. En vakbonden hebben dat niet. Nee. Over de politiek gesproken, want u noemde al wat polderen, dat was iets van de, de periode Paas. Hè? Toen hebben we, uh, of, uh, ik, ik wou bijna zeggen, negen kabinetten Balkene gehad, maar het was negen jaar balkenden ja. met, met de vier kabinetten, geloof ik. Hoe, ging, uh, hoe gingen die kabinetten om met, dat, met die met vakbonden? Nou, de, de, of tenminste met de, met, de, met de SER... nou, met de SER bedoelt u. Want de, de vakbonden... de kabinetten gaan om met, met vakbonden op nationaal niveau. Ja, dus okay, meestal vindt precies. dat dan plaats binnen ja. het sociaal da Daar zitten ja. werkgevers en werknemers te praten Pe met de politiek. Precies, met de politiek. En daar worden dan compromis uh, gesloten. Nou, soms gaat dat uh, goed. Uh, als... als uh, uh, we hebben bijvoorbeeld... Uh, uh, de dat was eind jaren 90, begin deze eeuw... die hebben we veranderd en daar heeft de vakbond aan meegewerkt. He. En, en de, onze zorg- en de uh, ziektekostenverzekering hebben veranderd. Dat is allemaal uit de ser gekomen. Uh, op een bepaald moment wilden we ook de, uh, arbeids, uh, de, arbeids, het, de ontslagbescherming uh, versoepelen. En dat was dan weer een brug te ver. Dus daar, konden we, daar, kon, daar kon de regering... De, de CERN niet zo ver krijgen om tot een compromis te komen. Op dit moment is het, het onderhandelen over het pensioen is ook een hele lastige. Je merkt dat dat niet vanzelf gaat. Nee, maar men zit toch wel allemaal nog aan tafel. En dat polderen, zeg maar, dat is nog steeds aan de orde. En eh, van het buitenland uit wordt daar toch ook wel eens naar gekeken: van dat er toch eigenlijk wel een hele bijzondere. Uh, samenstelling is hier in Nederland. Ja, het, het polderen werkt. Of tenminste, we blijven in het polder geloven. Zolang, uh, zolang er inderdaad een, uh, een, een nieuwe... Uh, een compromis uitkomt wat we kunnen gebruiken. Als we op een bepaald moment de vakbonden zeggen van... nou, dit gaat allemaal te ver, hier gaan we niet aan meewerken. Ik denk dat op dat moment ook ons poldermodel. Hey, we verwachten eigenlijk toch van onze vakbonden... dat ze rationeel zijn, dat ze begrip hebben... voor de problemen in de samenleving, voor de globalisering... en voor de... Uh, uh, kosten voor het de, voor de tekort van de overheid. Er moet allemaal problemen hebben. Je merkt vaak dat, uh, zeg maar, de. de uh, de mensen die aan het bestuur zitten, de vakbondsbestuur... dat die daar wel begrip voor hebben, maar dat hun achterban... Uh, well, af en toe wel eens een keer de, ja. de, de hielen in het en, da en, daar, en daar ontstaan wel spanningen. Nou ja, de goed, dat hebben we natuurlijk pas nog meegemaakt. Bij de FNV dan met name. Uh, want uh, we praten steeds over de bond in het algemeen. Maar bij de FNV was wel degelijk wat aan de hand. Dat, dat uh, de bondgenoten zich keerden eigenlijk tegen het, uh, het idee van de vakcentrale. Uh, heeft ze dat... Uh, ja, dat heeft ze denk ik ook niet uh, echt Nee, uh, dat, dat is ook geen goed teken. En ook denk ik, uh, bijvoorbeeld mijn, uh, mijn, uh, mijn eigen gedachte erover was van nou, dan krijg ik nu toch een, een, een minderheid van, van de samenleving. Hè, die achterban van de, van, van de vakbonden, die dus die vakbond bestuurders, dwingen. Om, uh, om, een ander, uh, om een andere deal te maken. Nou, dat betekent dus dat toch een hele kleine minderheid van de samenleving... op de duur die samenleving aan het sturen is. En te zeggen van waar dat pensioen naartoe moet gaan. Nou, dat vind ik op een bepaald moment niet meer democratisch. Nee, nee. Verwacht u eigenlijk meer van dit soort openlijke schermusselingen? Op de duur, nou dat is moeilijk te voorspellen, maar om de duur denk ik wordt het een. Hè, wat ik in het begin zei, uh, we hebben nu 22% uh, uh, uh, zijn lid van de vakbond. Als dat naar de 15, 10% gaat, ja, dan, dan wordt het op de duur denk ik niet meer niet meer logisch dat, hmm. uh, dat, dat de polder blijft bestaan. En is, het, is dat nou... Want u zegt, dat het is een aflopende zaak is, binnen, binnen tien jaar. Dat was een van de keuzes net. Hè, ja. dan, dan moet het echt wel afgelopen zijn. Kunnen ze dat tij niet meer keren, denkt u? Zijn er niet dingen te bedenken waarop die vakbonden toch weer meer aanwas krijgen? Nou, het is in de laatste 10, 20 jaar niet gelukt. En ze hebben er natuurlijk enorm hun best voor gedaan. En het is niet... Ik bedoel, dit is, dit is geen Nederlands fenomeen. De, het, het, het dalend lidmaatschap in, zie je in alle uh, zeg maar rijkere uh, of westerse landen. Uh, in, Amerika, in Amerika bestonden ze al nauwelijks, maar daar groeien ze ook niet meer. Maar ook in de landen om ons heen... Uh, Zakken zak het weg. Het is, het is een ja. universeel verschijnsel. Het is toch wel bijzonder, want ook als je nou bijvoorbeeld in Griekenland, hè, waar, waar wij met z'n allen van vinden, uh, ja, dat het, dat het uh, stelletje potverterend zijn en wij moeten daar ons geld naartoe brengen, maar uh, in dat land zelf worden enorme harde maatregelen getroffen natuurlijk, toch om, uh, ja, om, om, om, die, om, om te bezuinigen. En, en de, de sociale onrust is daar enorm. En je zou dus denken dat die vakbonden bijvoorbeeld in zo'n land als Griekenland, dat die daar wel, uh, wel garen bij spinnen. Uh, nou, die zijn wel, anta wel antagonisten. Die strijden wel tegen, tegen het systeem en tegen de regering. En dat, doen, dat zie je in Zuid-Europese landen, en daar neem ik even Frankrijk mee. Hè, er wordt ook voortdurend gestaakt. En daar hebben die vakbonden een belangrijke rol bij. Dus ze, hebben nog wel, ze kunnen nog wel het volk opzwepen. Maar uiteindelijk merken dat dan toch weer niet in hun, uh, in hun uh, ledenbestanden. Ofzo. Mm. Die gaan daardoor. Er zit waarschijnlijk toch een harde kern. Die is genoeg om mee te slepen. En... Het Zuid-Europese zijn misschien wat, wat, wat, wat lichter onvlambaar dan, dan Noord-Europese mensen. Maar, maar dat is het eigenlijk. Ja. Het is de, de, je ziet gewoon het dalen. En het, het hoort ook denk ik, bij de modernere samenleving. Mensen worden individualistischer, beter opgeleid de voorzieningen en de wetgeving, die is er. Dus je hebt veel minder bescherming nodig. Ja. En even praktisch, hè? als die bonden dan inderdaad... wat uw voorspelling is over tien jaar niet meer bestaan... wie gaat het dan namens werknemers onderhandelen? of moet je dat allemaal afzonderlijk met je baas doen? Nou, dat, denk, dat zou... Dat zou hey, ik ben een econoom, dat zou niet echt efficiënt zijn. Er zijn natuurlijk collectieve problemen... het collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten worden. Dus ik verwacht dat bijvoorbeeld uh, zo'n ondernemingsraad... Uh, dat, dat dan gaan doen. En dat je dan een een ondernemingsraad hebt waar je inderdaad de mensen van de ondernemingsraad kiest... en dat die dan per bedrijf hmm. uh, gewoon de cao afspreken. Ja, ja. En dus niet meer voor een hele sector? En een bond niet meer voor is. een hele sector en zo. Het wordt, je merkt ook trouwens dat het niveau waarop, uh, waarop cao's worden afgesproken... steeds decentraler wordt. He, vroeger sprak je als het ware voor het hele land af. Dat doen we nu ook al niet meer. En, uh, en toen op sectorniveau. En nu zie je... Dat het, uh, dat het al op, op bedrijfsniveau. Of, of dat bijvoorbeeld, neem bijvoorbeeld de bankensector. Had je vroeger een CAO voor de hele bankensector. en nu zitten die meer per bank. Ja. En dat, dat zijn ook ontwikkelingen die. Ja, die zegt van nou, dan kun je het per bedrijf doen. Ja. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden van die stelling. Nogmaals, negen uh, jaar geleden was het 42% eens hè, op die stelling. De vakbonden zijn overbodig. Ik kom graag zo meteen bij u terug om de reacties even door te nemen, okay. meneer Teewers. Dus blijf meeluisteren. Ja. Uh, als ik kijk naar de tussenstand op onze site. Vakbonden zijn overbodig, stelling 37% nu eens, 63% oneens. En er is, ja, het is een mooie hemelvaartsdag natuurlijk, mensen zitten ook lekker buiten, uh, nog niet door zoveel mensen gestemd, 700 nu ruim. Tom.nl, goedemiddag. Ja, goeiedag. Ik heb gestemd. Uh, ook oneens ben ik het uh, met de stemming. Met de uh, met, met de stelling. Uh, het, het probleem is uh, dat, uh, ja, dat er gewoon uh, meer zou moeten gebeuren. Meer solidariteit. Uh, juist in deze tijd waarin uh, we leven in een financiële crisis en in onzekerheid. Maar kennelijk willen mensen dit toch niet aan als je kijkt naar de ledenaantallen. Hoe kan nou, dat dan? Het, het leuke is, ik werk zelf voor de Nederlandse Politiebond. Ik ben kaderlid uh -huh. en uh, ik werk daar nu een jaar of tien. En ik was altijd zo enthousiast over het werk wat zij doen voor de politie. Ik zit zelf zeg maar, in de softe sector bij de psychologische onderzoeken. Maar... Uh, ik heb vreselijk veel respect voor de mensen op straat. Wat die allemaal doen en wat die riskeren natuurlijk. En als je ziet wat het werk van de, van de bond doet... Ik haal nog uh, wekelijks uh, nieuwe leden binnen, moet ik u vertellen. Ja, dus onder, en dat zijn on... jonge mensen tussen ja. de 20 en de 30. Dus u zegt onder politiepersoneel is er wel degelijk animo om lid te worden van de bond? Ja, zeker. Ook omdat de bond zegt voor diversiteit. Voor, uh, voor meer vrouwen natuurlijk, meer allochtonen, minder valide, senioren, noem maar op. Uh, ze proberen gewoon toch zoveel mogelijk uh, de zekerheid uh, te geven aan mensen. Maar als je nagaat hoeveel werk er is aan de individuele belangenbehartiging... dus als je met een probleem zit bij de politie... word je altijd geholpen door de bond. Ja, goed, dank voor het bellen mevrouw. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Henk van Haandel, Amsterdam. Uh, ik maak in de 26 jaar dat ik bij hetzelfde bedrijf werk... voor de tweede keer een grote reorganisatie mee. En uh, mijn ervaring is dat het juiste inzet van de vakbeweging is... waardoor er dan uiteindelijk een acceptabel sociaal plan uitkomt. Uh, waar De voorstellen waar in eerste instantie dan de directie uh, mee komt... die zijn... Uh, echt uh, slecht. Mm -hmm. En de vakbeweging, die uh, haalt daar dan een goed resultaat uit. De mensen denken misschien dat ze dat individueel kunnen uitonderhandelen, maar dat is gewoon niet zo. Nou ja, maar die zegt misschien op termijn: zou dat een, een ondernemingsraad, ja, ondernemingsraad of zo kunnen doen? Ja, maar uh, uh, het wordt steeds meer zo dat de. ...directies zorgen dat ze die ondernemingsraden domineren. Daar uh, zetten ze gewoon vertrouwelingen in, laten ze daarin kiezen. Ja. Dat stelt niks voor. Dus die onafhankelijkheid van een bond en, moet blijven, die vindt die u hebben, gewoon? Ja, zeker. En die ondernemingsraad die kan dan wel aan het uiteindelijke conceptsociaal plan... ...nog uh, iets toevoegen of afdoen. Hè? Een finishing touch, zeg maar. Maar die hebben ook absolute know-how niet om dat uh, daar een goede regeling neer te zetten. Ja, maar ja, goed, als de macht van het getal uh, nou, afneemt ja, voor de bonden... Ja, daar is ook iets voor te, van, van uh, te zeggen. Dat is mij dus nu, zit nu midden in de tweede grote reorganisatie. Het is mij opgevallen dat er <coughs> ineens een heleboel nieuwe leden uh, in mijn bedrijf zijn bijgekomen van de vakbeweging. En dat is, zijn de calculerende Hollanders. Uh, hè, uh, ik heb 26 jaar contributie betaald, maar ja. op het moment dat ze de bond nodig hebben, <laughs> dan komen ze ineens... Uh, dan worden ze lid. En, dan worden ze dan ja. profiteren ze mee, dan stemmen ze mee. Ze hebben natuurlijk ook al die jaren al van de CAO mee geprofiteerd. Maar uh, kijk, dat vind ik toch tamelijk vervelend. Ja. En ik ja. heb toen twintig jaar geleden, na die vorige reorganisatie, alles aan tegen een collega gezegd die door de inzet van de bond, er. ...een heel stuk beter uit was gekomen dan aanvankelijk het vooruitzicht was. Van zou je nou ook niet als lid van de bond horen? ...Rutte vroeg hij wat kost dat? Ik zei 16 uh, gulden in de maand. Toen zegt hij, oh dat is me te duur. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat, ja. Uh, dat vind ik zo'n uh, ja, profiteursmentaliteit. Ja. Punt is duidelijk meneer, dank u wel voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Heel goedemiddag. Nou, het idee is geweldig, het vakbond, alleen ja, net als in de politieke partijen, het wordt gewoon verkeerd gebruikt. Ik kan u twee voorbeelden geven. Ik was vroeger in de 60 jaar in Amerika en in York, En toen heb ik daar ontdekt, de grootste criminele organisaties waren de vakbonden. En de tweede vraag zou zijn, als u, u weet veel meer van het ding af dan ik, de afgelopen 40 jaar, onze zogenaamde vakbondsleiders, wat hebben ze zelf voor hun zelf bereikt? Wat voor posities? En wat? Wat hebben ze bereikt voor de gewone stakers? Ik heb het eens op televisie gezien. was een organisatie, stakersorganisatie. En de vakbondsleider kon aanrijden met een auto met chauffeur. En de mannetjes met petjes en shirtjes en zo dat daar een beetje te schreeuwen. Nou, dus, nogmaals, wat hebben de vakbondsleider van meneer Kok tot en met nu toe... Wat hebben ze zelf voor hunzelf bereikt? En wat voor ja, ja. het volk? Goed, dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben er uh, niet mee eens, want ik vind dat de vakbonden toch uh, wat moeten doen. Alleen is helaas maar 10% georganiseerd. En dat is erg weinig. Ja, want die andere 90% profiteren daarvan. Ja, maar hoe kan, het? Hoe kan dat? Dat het animo ja, afneemt? Dat weet ik niet. Dommigheid voor de mensen, kortzichtigheid. Uh, ze vinden het allemaal te duur, maar ze zitten wel te janken als het allemaal naar de kloot gaat. Mm, ja, oké. Okay. Nou, ook een, inderdaad hebben we ook eerder gehoord vanmiddag. Uh, dank voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, zeg maar. Ja, nou, ik weet wel waarom dat die voeding er niet is. De KWJ is er ook niet meer vroeger. De katholieke werkende jongeren. Ja. En daar, de levensscholen, zijn ze wel opgewekt. En bedrijfsscholen. daar lag de voeding naar de vakbond. En dat u. allemaal. Wat zegt u? Nee, u bedoelt echt de, de, de, de, de scholen waar uh, uh, vakmensen werden opgeleid? Ja, ook onder andere. Maar ook de KWE, Katholieke Werkende Jongeren. was vroeger een hele grote beweging. Ja. Dat was de voeding naar de vakbonden toe. Ja. Allemaal weggesubsidieerd. Weg ah, ja. En uit het uh, Katholieke Werkende Jongeren op het platteland... heb je nog de jongeren. Die zijn nog actief. Ja, maar zijn die ook nog lid van ja. de vakbond? die zijn uh, relatief meer lid van een vakbond als de stadsjongens. Ja. Bent u zelf maar, nog lid? Uh, wat zegt u? Bent u zelf nog lid? Ik heb uh, een eigen bedrijf en ik werk met stagiaires en begeleid uh, mensen. Ik ben een stagiedocent van ja. CIO's en van R ROC. Ja. Kijk maar, uh, vroeger had je hele grote katholieke werkende en jonge organisatie. Ja, U zegt, daar, je, daar zit het je, probleem, want dat is afgeschaft. Dank u wel voor het bellen, meneer. Stand.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, met zijn ernaar. <coughs> Sorry, ik ben ook een oud-cuyotter, daar ben ik ook lid van geweest. Uh, ik vind uh, dat uh, al die vakbeweging wel moet blijven bestaan, want het is een van de weinige uh, meetpunten, uh, bakens voor de mensen. Zeker als er een CN voor staat, zoals CNV. Ja, euh, echt nog wel een baken. Maar goed, nogmaals, ja, ik blijf dat maar herhalen. Het blijkt niet uit de ledenaantallen Met name jongeren die zeggen van ik regel het gewoon allemaal wel zelf. ik hoef niet per Ja, nou, dat ben ik helemaal met je eens. En daar zou ik geen oplossing voor weten. Maar als je zegt van we zijn er niet meer, dan, dan, dan is er helemaal niets meer. Misschien dat je nu nog een kans hebt dat het kan groeien. Als er niets is, kan het niet groeien. Nee, nee dat is ook zo. Dank u wel voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag, u bent de goedemiddag, laatste. Goedemiddag, half mei gedaan. Is weer? Ja. Ja. Ik uh, ben het oneens met de stelling. Ik, uh, als we teruggaan naar de waar het voor bedoeld is, dan, dan kom je dus uh, neer op het feit dat, dat uh, dit is opgericht voor de economische en de sociale belangen van de werknemers te behartigen. Dat is de basis. En... Dat is ook de hoofdzaak dat, dat naar nou mijn idee, dat zal altijd moeten blijven bestaan. Ook in de maatschappij die individualiseert, ik kan het bijna niet uitspreken, is dat hoog nodig. Want ik las laatst een, een mooie stelling hieraan. De basis van solidariteit is welbegrepen belang en, en, en dat moeten de mensen al doorhebben, dat, dat dit eigenlijk de hoofdoorzaak is. Hè? Want je bent ja. dus met eigen belang bezig, maar je moet het toch door middel van, van solidariteit... Met z'n allen, dan maak je, st sta je sterker. Wat zegt u? Met z'n allen sta je toch sterker dan? Blijf, dit blijft ja. altijd bestaan. Ik ben het ook niet eens met die professor die denkt dat het over tien jaar afgelopen is. Je zult het altijd blijven uh, houden. Want ook nogmaals, uh, de wereld zit vol met mensen die water prediken, maar wijn drinken. Hè? En dat, dat is natuurlijk met, uh, <lacht> met machtige werkgevers ook het geval. Ja. Je zult altijd deze mensen houden, dus je hebt een mond nodig... die je belangen behartigt ja. en verdedigt als het nodig is. Goed. We gaan terug naar de professor. Dank voor het bellen. En dat zeggen we tegen iedereen die de moeite heeft genomen op deze Hemelvaartse Dag. Uh, Jules Thewers, arbeidseconoom, emeritus hoogleraar, toegepaste economie. Uh, wat vond u van uw reacties? Nou, een aantal mensen zijn lid van de vakbond en zijn duidelijk heel erg pro-vakbond. Terwijl, terwijl het gesprek verliep, dacht ik het... Uh, kijk, het, het uh, principe waarop de vakbond gebaseerd is... die onderlinge solidariteit en het samen... Zeg maar, beter worden, dat is, dat is een principe van vroeger. Er is natuurlijk nog wel een collectief belang voor mensen die werk hebben... maar dat moet je op een meer zakelijke manier uh, uh, organiseren. Inderdaad, bijvoorbeeld via, via de ondernemingsraden. Ja. En, en wat je dus niet ziet, is dat er... dat blijft maar een hele kleine groep mensen over... He, die nog op dat solidariteitsprincipe uh, steunen... en lid zijn van de vakbond. En dat, daardoor krijgt het, is het een minderheid die gaat bepalen... en dat klopt ergens democratisch ook niet. Dus ja. je moet echt... Uh, ik bedoel, er is een collectief belang voor de werk... en dat zie je ook inderdaad bij... Uh, bij massa-ontslagen, dan, dan moet je echt met de werkgever gaan samenzitten en dat allemaal netjes regelen. Maar dat kan op een minder ideologische manier dan dat, dat nu het geval is en ook op, op, op meer praktische gronden. Ja. Mensen zeiden over die ondernemingsraden: op zich prima idee. Alleen uh, ja, in hoeverre zijn die wel echt onafhankelijk? Uh, is het niet zo dat zo'n directie daar toch wat stroommannetjes, vrouwtjes in zet? Uh, en, en ook gewoon de, de, de know-how natuurlijk, die bij vakbonden wel is, juridisch, uh, nou, noem het allemaal maar op. Ja, maar je kan, je kan. Stel dat je op een bepaald moment zegt van, nou weet je wel, de ondernemingsraden die moeten inderdaad die CAO-afspraken gaan maken. Nou, dan moet je ze daar ook zo op organiseren dat ze onafhankelijk zijn. Als ze, die mensen kennen het bedrijf, als ze technische expertise nodig hebben, dan zou je nog kunnen voorstellen dat, er op, dat de vakbonden onderduur een soort van technische hulpverleningsdiensten zijn. Een ja. soort van. van ja. collectieve uh, wat is het, uh, ANWB voor de, voor de, voor de werkende ja. mensen. Die, dus, die dat soort dingen faciliteren inderdaad. Precies aan adviezen geven, en ja. opleidingen geven en dat soort van ja. dingen. Ja. En, en nog één ding, en dat, dat komt ook terug in de reactie van de luisteraars. Hè, van, uh, de mensen zeggen, ja, ik ben al lid van de vakbond maar dan praat ik met mijn collega, en die is geen lid, maar die profiteert wel elke keer dat die cao-onderhandelingen weer door die ja. vakbonden goed, tot een goed eind worden gebracht. Ja. Dat is natuurlijk wel tragiek ook een beetje van die vakbonden. Ze doen heel veel werk voor de hele uh, bups ja. Maar ja, ze krijgen niet de, de leden ja, precies. En je kan gaan, wat dan in, in, in het Engels heet, gaan free hè? Dus je kan er gewoon van profiteren zonder dat je er iets hoeft voor te doen. De, de, de collectieve afspraak wordt gemaakt, die wordt algemeen verbindend verklaard... Je hoeft niet, geen vakbondslid te zijn om daar ook van te profiteren. Nou, daar gaat natuurlijk zo'n vakbond ook aan kapot. Daardoor zakt het een aantal leden. Maar ja. ik denk als je het vakbonds... Je zou dan kunnen zeggen: Nou, iedereen moet verplicht licht worden van de vakbond. Nou, dat lijkt me ook niet de oplossing. Nee, nee, dat kan uh, onder 2011 ook niet meer. Dat je mensen dat niet. verplicht. Nee. Uh, mag ik u danken voor uw bijdrage aan Stam.nl. We bellen gewoon al tien jaar weer. En dan uh, kijken we of uw voorspelling uitgekomen is. Goed hoor. Ja. Dag. Oké, okay, dag. Jules Theeuwens was dat. Ik kijk nog even de laatste cijfers: weinig veranderd. Uh, vakbonden zijn overbodig. Is de stelling 36% eens? 64% is oneens en er is door bijna 800 mensen gestemd. je Fix is hier voor de onderwerpen van dit is de dag. Ja, eerst een vraagje aan jou. Ken jij eigenlijk uh, VVD politici die zich uitspreken over hun geloof? Zeg maar dat ze gelovig zijn. Nou nee, niet zo. Nee, eh, dat is namelijk echt des VVD's om dat niet te doen. Maar ze zijn er wel, Mark Rutte is het. En ook Hans van Balen is gelovig. Hij gaat daar vandaag een uitzondering maken. gaat daar iets over vertellen. Oké. Okay. Nou, dat dus en veel meer. Na tweeën, dit is de dag. Ik wens u prettig prettige dag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer. En CRV. Dan kom je tot twee dingen. Toe. Ik heb eigenlijk maar twee dingen... Twee Vandaag op Hemelvaartsdag een gesprek met hemelbestormer Mintjan Faber. Wij maken de nieuwe veiligheid en vredespolitiek. De oud ikv voorman vertelt over zijn strijd voor een betere wereld. Toen en nu. Twee dingen. Vanavond tussen acht en half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 de zoektocht van IVF-kinderen naar hun donorvader. Een verhaal over identiteit en genetische erfelijkheid. Wordt dit de familie van de toekomst? In Holland-Doc, Donor Unknown. Vanavond om 11 uur bij de VPRO op Nederland 2. Dit is Radio 1.